ik ken mezelf omdat jij bent en ik ken mezelf omdat jij me kent, eh Wil je niet la, la laten gaan, waar wie je wie Dan vanaf het begin in de la plus belle misère. Oh. Ik wil een missje ook. Wat moet ik dan activeren als deze pardo? Hoe vaak kom ik moet bij mij als ik bij jou toe. En jij pas bij de deur dat je best gaat? Dus ik zeg, toi en moi. Nous sommes très béchards. En ik ben mezelf omdat jij bent. En ik ken mezelf omdat jij bent. omdat jij je bent en ik ken mezelf omdat jij me kent en hey. wil je niet la la laten gaan maar wie wie wie wie